De politie zegt dat er 20 gewonden zijn, Vier moesten met een ambulance naar het ziekenhuis, 16 zijn met eigen vervoer naar een ziekenhuis of huisartsenpost gegaan. Ze hadden onder meer botsbreuken opgelopen. De mensen op de huifkar waren van een voetbalteam dat kampioen was geworden en om dat te vieren zouden ze een rondtocht maken door het dorp. Volgens RTV Oost ging het vervolgens mis toen de kar een bocht nam.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 ZFM. ZFM zal vol. ZFM zal vol. 106.9. FM. ZFM. Jouw keuze, ZFM. Now give me just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 Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Oh baby, I love you with every day. appears to shine I'm no. Fly, so Fire in my soul Oh, tease me, tell me, lose control man,